Het NOS-journaal. Hallo, Wit. Gaddafi spreekt menigte in Tripoli toe. Strippenkaart Zuid-Holland mag van minister verdwijnen. Een Partij voor de Dieren eist deelname aan NOS-verkiezingsdebat. Op het Groene Plein in Tripoli heeft de Libische leider Gaddafi... zojuist zijn aanhangers toegesproken. Hij riep hen op hun land te verdedigen... en zei dat hij hen daarvoor desnoods wapens zal geven... Hij sprak terwijl zo'n 50.000 Libiërs zijn begonnen aan een mars op Tripoli. Ze lopen een afstand van 16 kilometer naar het centrum van de Libische hoofdstad. Ooggetuigen zeggen dat ook eenheden van de militaire politie aan de optocht meedoen... en dat onderweg veel mensen zich bij de betogers aansluiten. Gaddafi gaf vanmiddag loyale militairen in Tripoli opdracht het vuur te openen op demonstranten. Daarbij zijn doden gevallen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. In steden waar Gaddafi de macht kwijt is... betuigen duizenden betogers hun steun aan de demonstranten in Tripoli. Intussen zijn nog meer Libische diplomaten in het buitenland opgestapt. De delegaties bij de Arabische Liga... en de mensenrechtenorganisatie van de VN in Genève hebben besloten Gaddafi niet langer te steunen. En vandaag stapte ook de Libische ambassadeur in Frankrijk op. De oliemarkten zijn na dagen van snel stijgende prijzen... weer wat tot rust gekomen.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 Maar westerse bronnen zeggen dat de Libische olie-export vrijwel is stilgevallen. Veel tankers willen vanwege de onrust niet aanleggen in de Libische havens. Minister Schultz van Hagen vindt dat de strippenkaart in Zuid-Holland nu echt kan worden afgeschaft. Het was de bedoeling dat de strippenkaart daar begin deze maand al zou verdwijnen... maar onder druk van de Tweede Kamer stelde Schultz dat uit. Ze deed dat na nieuwe berichten dat de overchipkaart makkelijk te kraken is... Ze heeft nieuw onderzoek laten doen en volgens de onderzoekers is de fraude beheersbaar. De minister schrijft aan de Kamer dat het niet nodig is in Zuid-Holland nog langer twee systemen naast elkaar te laten bestaan. Maar ze zal de strippenkaart niet afschaffen voordat ze daarover heeft gepraat met de Kamer. In een grote drukzaak hebben we medewerkers van het KLM-cateringbedrijf celstraffen tot acht jaar gekregen. In cateringtrollies werden maandenlang grote hoeveelheden cocaïne gesmokkeld... op vluchten tussen Colombia, de Antilliaanse eilanden, Suriname en Schiphol. Justitie nam ruim 33 kilo cocaïne in beslag. Twaalf van de 13 verdachten werkten op Schiphol... en zij kregen hogere straffen dan was geëist... omdat de rechtbank vindt dat de mannen hun positie op hun werk ernstig misbruikten. Twee mannen kregen zeven en acht jaar cel... omdat ze een leidende rol hadden gespeeld bij de cocaïnesmokkel via Schiphol... De anderen kregen kortere straffen. Minister Donner vindt een plan van CDA en PvdA... voor een versoepeling van de registratie van geboorteplaatsen sympathiek. CDA en PvdA willen het bij het de aangifte van een baby mogelijk maken... om de woonplaats van de moeder op te geven... in plaats van de werkelijke geboorteplaats. Volgens CDA-fractieleider van Haarsma Buma is het een serieus probleem... bijvoorbeeld op de Waddeneilanden en in de provincie Zeeland... Daar moeten bewoners naar ziekenhuizen in Leeuwarden of Goes voor een bevalling... terwijl ze die plaatsen niet willen vermelden in een geboorteakte. Donner staat welwillend tegenover aanpassing van de regels... en gaat erover advies vragen aan de Adviescommissie voor de Burgerlijke Stand. De Partij voor de Dieren spant een kort geding aan tegen de NOS. De partij mag dinsdag niet meedoen aan het NOS-debat voor de Provinciale Statenverkiezingen. De partij noemt dat in strijd met de vereiste pluriformiteit en zegt er schade door te leiden.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 Dan het weer, toenemend bewolkt en tegen de avond af en toe lichte regen. Morgen de hele dag regenachtig en met maximaal rond 9 graden vrij zacht. Ook zondag regen vanaf maandag droger, zonniger en iets kouder. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een minder drukke spits. 18 files, 54 kilometer, dat heeft alles te maken met de voorjaarsvakantie. De meeste files staan in de regio Utrecht. Bij Amsterdam staan bijna helemaal geen files. Een opvallende file door een spoedreparatie op de A59. Ziet ik hier richting Os. Daar staat tussen Heusden en Knoppen-Empel 10 kilometer. Bij Knoppen-Empel is de rechterreis ook afgesloten. Je kunt dan ook het beste omrijden via Tilburg.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 BMW maakt de rijden geweldig. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedenavond. Het is een spannende dag vandaag in Libië. Gaddafi heeft net zijn aanhangers toegesproken. Grote vraag is natuurlijk, was dat zijn laatste toespraak? Hij hield hem in ieder geval op het Groene Plein in Tripoli. En hij riep de menigte op om internationale media niet te geloven. Want die verspreiden allemaal leugens, zegt Gaddafi. aan aan Ik aan de grote leider Gaddafi vanuit Tripoli. De stad is te gevaarlijk voor journalisten, maar in Benghazi, in het oosten van het land, zit onze correspondent Koert Lindijen. Koert, uh, nou, je hebt het gezien, uh, maar uh, zit nu binnen om met ons te kunnen spreken, dus uh, reacties uh, vallen voorlopig nog niet uh, te horen. Maar je bent een dag in Libië, wat is jou vandaag allemaal opgevallen? Hier in het oosten van Libië uh, krijg ik toch de indruk dat Gaddafi niets meer te zeggen heeft. Vanaf de grens tot Benghazi ben ik geen enkel portret of aanhanger of autoriteit van Gaddafi tegengekomen. Uh, en hier in Benghazi heerst een sfeer van... Uh, bevrijding lopen mensen met spotpremten uh, van de Libische leider rond waar ze met de auto overheen rijden. Hier heeft Gaddafi vooralsnog niks, niks, uh, voorals niks meer te zeggen. Waarbij gezegd moet worden vanmiddag ook tijdens het, uh, het gebed dat iedereen wel kijkt naar wat er in Tripoli gebeurt. Want daar zal toch de laatste veldslag uh, plaatsvinden of Gaddafi wel of niet vertrekt. Ja. Het uh, avondgebed hebben we ondertussen gehad. is is nou ook net afgelopen. Uh, gebeurde er nog iets speciaals verder uh, bij jou? Je hoort hier zo nu en dan vreugdevuur, Dus er wordt nog wel wat uh, geschoten in, uh, in de stad uh, vanmiddag. Altijd moeilijk te schatten, maar het moeten toch zeker... honderdduizend mensen geweest zijn... die uh, aan de boulevard langs de Middellandse Zee... Bijeenkwamen, daar werden zij toegesproken door een imam. En uh, de gigantisch grote menigte juichte toen de imam. Uh, ...opriep voor steun voor de demonstranten in, uh, in Tripoli. Hier bestaat de hoop dat Gaddafi niet erg lang meer uh, aan de macht zou kunnen blijven. Tegelijkertijd, ook tijdens het uh, gebed... ...kwamen er voormalige soldaten van Gaddafi... Uh, ...met heel uh, zwaar militair uh, materieel Luchtafweergeschud En dat richtten ze in de lucht uh, richting zee. De angst dat Gaddafi... Uh, of huurlingen hier naartoe stuurt of vliegtuigen om de stad te bombarderen en dus ook dat middaggebed, die angst is, uh, is gigantisch groot. Hoe This is all doctors, you understand me? The Horcon Hospital Benghazi. De dokters uh, komen nu langs uh, vrijdagmiddag het uh, middaggebed. Uh, en... Honderden opnieuw mensen hebben zich hier verzameld op de Boulevard van Benghazi. Er wordt gebeden en mensen komen hun steun betuigen. En de imams roepen op om bij te dragen aan de val van Gaddafi. Dus so tell me, do you think this is going to be one of the last days of Gaddafi? Yes, we think this is the final uh, day and we hope so, of course. Uh, why we say it is the final day? Het uh, is de stad of Zawiya 40 kilometer van Tripoli. We hopen dat vandaag nog Gaddafi zijn uh, bagage zal pakken en zal vertrekken. Want er is een stad op 40 kilometer van Tripoli, Zauja. Daar wordt op dit moment hevig gevochten. Als die stad wordt ingenomen, dan loopt de bevolking, marcheert de bevolking op. Naar Tripoli en dan is het gedaan met Gaddafi, zegt deze meneer. En hij drukt in ieder geval de hoop uit van de honderden betogers die hier zijn samengetrokken in de inmiddels al bevrijde stad Benghazi. En ik denk hij nu luggage En nu komen er allemaal, nu komen de militairen die overgelopen zijn naar de kant van uh, de demonstranten en ze komen hier met gigantisch lang afweergeschut. Wat komen ze hier met dit afweergeschut doen? What are they coming to do with this very heavy weapons here? Because, you know maybe the plane is coming from the sea or anything to kill the people who want the brain. Uh, ze zijn hier omdat er toch gevreesd wordt dat er vanuit de Middellandse Zee hier straks mogelijk vliegtuigen zullen komen gezonden door Gaddafi vanuit Tripoli om hier deze betoging, om deze gebedsbijeenkomst uh, te te Waarom? Waarom? kill Bible, why Why? Why? We zijn bang voor dat er ook milities uh, kunnen komen. Gaddafi heeft Afrikanen ingezet om ons aan te vallen. Vorige week zijn er hier honderden mensen vermoord door uh, Afrikaanse huurlingen. Ik had hier nog nooit eerder whisky gezien. En nu is het wel uh, aanwezig. Want Gaddafi heeft Afrikaanse, zwarte Afrikaanse huurlingen ingezet. En ook zij kunnen eventueel uh, deze gebedsbijeenkomst vanmiddag verstoren. En this is, you know, this is, militia is not, is not Arabic militia, is African. Ik ben op een dak uh, geklommen om te kunnen schatten hoe groot deze menigte is. Misschien honderdduizend, misschien nog wel meer. Iedereen op de knieën, terwijl een imam een islam, islamitische prediker het gebed uitspreekt en zegt te hopen dat Gaddafi zo snel mogelijk verdwijnt. En iedereen knikt en spreekt uit dat hetzelfde gebeurt. Dat de revolutie in Libië wordt beëindigd door het vertrek van Gaddafi uit de hoofdstad Tripoli vandaag of morgen. Allah, Allah, en het klinkt als een strijdkreet. Nee, wat het klinkt inderdaad, vrij indrukwekkend en vrij heftig allemaal, Ongezettelijk. Ja, heel erg goed, ja. ja dat is prima. Bedoel, als je vergelijkt met wat Koert uh, beschrijft in Benghazi... en je kijkt, bekijkt de beelden wat, uh, zeg maar, de menig Gaddafi aantrok op het Groene Plein daarnet, nou, dan is daar een groot verschil tussen. Hij mocht willen dat hij zoveel mensen had, inderdaad. Exact. Laten we even teruggaan naar zijn toespraak van net een paar minuten voor uh, zes uur. Het belangrijkste is misschien toch wel dat hij zegt, we zullen alle burgers bewapenen. Alle burgers bewapenen. Hij heeft ook gezegd, we zullen alle, alle stammen bewapenen. Ja. En het laatste het lijkt me niet zo verstandig, omdat de meeste stammen de kant van de opstandelingen hebben gekozen. En hij sprak vooral over het verdedigen van de revolutie van Ahmed Gaddafi, zoals hij dat zelf zei. En dat is de revolutie, een andere rev revolutie dan de revolutie waarvoor de demonstranten de straat op gaan. Het lijkt inderdaad inmiddels alsof hij in een andere wereld leeft. Dat doet hij natuurlijk niet. Hij is nog wel bij de pinken. Bij nou ja, de, het is hè? misschien ook wel ontzettend gevaarlijk wat er nu gebeurt. Ik bedoel, we hebben het al heel voorzichtig ja. over een burgeroorlog, maar dit is toch gewoon... Een dan? Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd niet. Wat we hier zien zijn waarschijnlijk mensen... het zijn allemaal van, van jeugdbewegingen. Er wordt steeds gezegd van de Shabab, uh, weet het? De, de kring van Shabab, de, de, de, de jeugdkring uit die en die streek... of die en die, uh, uh, weet het, uh, wijk van Tripoli. Dat, hè, dat, dat zijn dus, zeg maar, groepjes mensen. Groepjes jonge, jonge mensen. Uh, die, die zijn gewoon, gewoon aangevoerd. Die, die staan er een beetje het juichen, maar ik moet... Als je daar kritisch naar kijkt, het gaat niet van, van harte. Het zijn allemaal standaard vlaggetjes, standaard portretten... die waarschijnlijk de organisatoren van deze massabijeenkomst tussen quotes... Uh, hebben georganiseerd op het laatste moment. Het komt allemaal niet overtuigend over. Nee, maar als iemand zegt van... Ja. we zullen iedereen bewapenen, dan denk ik... nou, dan uh, geeft hij zich dus niet zomaar gewonnen. Dat zegt hij ook, maar dat is natuurlijk een, een strijdkreet. Van, uh, we geven ons bloed, we gaan strijdend uh, ten onder. Ja. Hij is niet van plan om gewoon met de staat tussen de benen te vertrekken. Absoluut niet. Hij, hij, hij zal vechten tot de laatste man. Er zal ook, er veel bloed vloeien. Ja, waarschijnlijk zal, zal, er, nog, zal er nog wel wat, wat bloed vloeien. Ik denk dat het ook nog niet over is. Het kan nog wel enkele dagen duren. Misschien zelfs langer. Misschien wel een week, twee weken. Maar het lijkt mij toch duidelijk dat dit het einde is van, uh, van uh, Gaddafi. En ja, die burgeroorlog, als je het daar echt over hebt, ik denk dat dat toch, moet je het zeggen, er zal strijd zijn, er zal bloed vloeien, er zullen misschien een paar duizend doden vallen. Uh, maar daarna is het ook over. Ik bedoel, als we het echt hebben over een burgeroorlog die langere tijd gaat duren, een aantal jaar gaat duren, dan zie ik op dit moment nog geen tekenen van. Ik zie eerder gezegd, eerder samenwerking tussen de Libiërs. Ja, want dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Hè? Het is uh, vriendelijk, het is uh, zonder geweld ook in het oosten uh, gegaan. Ja. En er wordt ook geen wraak genomen. Nee, tot nu toe werkt het niet. Nee, nee. Goed, dankjewel. Um, want we hebben nog een... Ik ga even verder. Want in Libië zijn nog altijd ongeveer vijftig Nederlanders die weg willen. En daarvan is evacuatie uh, lastig, zegt minister Rosentaal. Om de Nederlanders weg te halen staat er een militair vliegtuig klaar op Sicilië. En voor de kust ligt het marineschip Tromp. De afgelopen dagen keerden tientallen Nederlanders al wel terug. En onze verslaggever Edwin van den Berg die ving een echtpaar op... dat via Tunesië en Parijs weer op Schiphol landde. We wisten wel dat er iets niet uh, goed was, maar we hadden geen uh, contact met niks, geen telefoon. Dus wij reden daar de, de woestijn in naar beneden, zal ik maar zeggen. En tegen de tijd dat wij in Gadames waren, toen waren we dicht bij Algerije en Tunesië. En toen kregen we via de telefoon contact met familie en met mensen. En toen zeiden ze, ja maar jullie moeten omdraaien en naar huis komen. Was u daar direct van overtuigd? Ja, ja, ja, want we, hadden, we waren door van alles en nog wat waren we gereden. Maar niemand werkte. Er stonden overal mannen langs de weg. Die sfeer zondag was veel grimmiger... Dan zaterdag. Je voelde dat uh, ja, er was boosheid, er was agressie. Uh, het was heel anders dan zaterdag. Je, je voelde er ging wat gebeuren. En toen zijn wij s'avonds, we hebben iets gevonden om te eten. Toen wij er zaten, kwam de politie, meneer, u moet uw tent sluiten en de deuren moeten dicht. Want uh, wij willen niet dat hier nog uh, iets open is. En toen zijn we om een uur of elf zijn wij naar ons hotel gegaan. Dat was, denk ik, een vijfhonderd meter uh, van het Groene Plein. En uh, ik denk dat s'nachts om een uur of twaalf is het schieten begonnen... Heel heftig. En s'morgens kon je op straat zien wat er allemaal gebeurd was. Op hoeken van straten was, was vuur gestookt. Uh, verkeersborden waren uit de grond getrokken. Uh, uh, straten waren geblokkeerd met, uh, met allerlei objecten. Dus daar was uh, en alle luiken dicht. Geen mensen op straat. Een angstige sfeer. En toen zijn wij dus naar het zuiden gegaan. Kind. En hoe was het dan in die bus met uw reisgezelschap, met die gids? Uh, nou, toen wij naar het zuiden vertrokken eigenlijk nog redelijk rustig. Want uh, ja, wij waren Tripoli uit. En daar zag het er dus echt onheimisch en, en, en macaber uit. Uh, maar toen wij dan één keer in dat gadames waren... toen kregen wij wel uh, contact met onze mobiele phones. En toen kregen wij contact met onze kinderen en die waren allemaal in paniek. En we kregen contact met de ambassade. En uh, de reisleidse kreeg contact met haar uh, baas in Holland. Uh, en toen bleek dat, er echt, uh, dat het echt heel uh, homilisch was. En dat, uh, dat het eigenlijk onverantwoord was om verder te gaan. En toen is zij dus uh, allerlei dingen in gang gaan zetten. En toen was eerst het advies, ga halverwege dan de grens over. Dan ben je het land uit. Uh, maar toen heeft de ambassade zich daar, uh, daar nog eens mee bemoeid. En die zei van nee, uh, die plaats bij Haloud, waar jullie over de grens willen gaan, dat gaat niet lukken. Precies, maar u bent teruggekomen. Bent U was echt zelf ook overtuigd, we moeten terug naar Nederland. Ja, ja, nee. Uh, ook op de terugweg, uh, we bij iedere stad door blokkades van opgeschoten en opgefokte jongens en jonge mannen. Uh, de duur was die... heel vervelend. En daar zijn we dus helemaal naar het noorden moeten rijden. Wilt u mevrouw? Nou, er was een optocht aan het feest in het dorp. En van die opgestoken pubers die kwamen langs de bus en die wouden erin. Maar er waren ouderen en die hebben ze wat gekalmeerd en toen konden we doorrijden. Maar dat was alleen maar het laatste uur ja, verder. Laatste uur. En ja. aan de grens zijn we opgevangen door uh, een auto en een voorwieldrijf van de Amassade. Met Jan Dennekamp is aangeschoven. Die gaat straks alles vertellen over fosforproducent Termfos in Vlissingen. Vlissingen, dat jarenlang door de provincie nauwelijks is gecontroleerd. Johnson Hoka met de vrijdagavondspits. 10 ja, files nog, 37 kilometer. Stelt allemaal niet zo gek veel voor. Files beginnen al snel op te lossen. Alleen niet tot de A59. Waalwijk richting Den Bosch. Daar staat door een spoedreparatie tussen Heusden en Knopend Empel nog 11 kilometer. Bij Knopend Empel is de rechte reis ook afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via Tilburg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Termvos in Vlissingen, een van de grootste fosforproducenten ter wereld, is door de provincie Zeeland jarenlang met een fluwelen handschoen aangepakt. En dat terwijl het bedrijf wel de milieunormen overtrad. Concludeert een commissie onder leiding van Jan Mans, burgemeester van Moerdijk en oud-burgemeester van Enschede. Gaat Jan Dennekamp, die volgt die Termvoszaak al langer en was vanochtend bij de presentatie van het rapport. Gaat Jan, eerst maar eens eventjes de verwijten richting het provinciebestuur. Ja, die uh, waren te afwachtend, zegt uh, de commissie uh, Mans. Uh, er waren problemen bij het bedrijf, die waren bekend. Er kwam, uh, kwamen te veel zware metalen uit de schoorsteen... en ook het giftige dioxine... De provincie heeft wel geprobeerd daar iets aan te doen... maar dacht te veel mee, constateert de commissie Mans. ze dus trad niet echt hard op, maar probeerde het probleem wel op te lossen. Maar daardoor duurde het eindeloos lang. En daar had de provincie veel strikter en strenger moeten optreden. En daarnaast heeft het, uh, de commissie ook nog... Uh, ja, uh, kritiek op de deskundigheid bij de provincie, die is onvoldoende. En ook provinciale staat is onvoldoende geïnformeerd... over de situatie bij uh, Termfos. Dus al met al uh, toch wel flinke kritiek. Ja, forse tikken op de vingers. Um, hoe reageert het uh, provinciebestuur daarop? Nou, strijdbaar. Die zeggen, uh, wij zijn het er niet mee eens. Wij hebben wel heel veel gedaan. We hebben boetes opgelegd, we hebben ook gedreigd. Eigenlijk wat we niet hebben gedaan, is wat we eigenlijk ook niet konden doen. Dat is het bedrijf stilleggen. Daarvan zegt de provincie dan moeten er zware milieuovertredingen zijn. Dan moet er echt een urgent gevaar zijn voor de volksgezondheid. En pas dan kunnen we het doen. Nou, dat wordt eigenlijk bestreden door uh, Mans, Jan Mans... maar ook door de From-inspectie, waar we vorig jaar over bericht hebben. Want ook de From-inspectie zei uh, tegen de provincie... doe nu iets, want anders uh, moeten wij ingrijpen. En uh, eventueel moet je gewoon het bedrijf stilleggen. Nou, die stap heeft de provincie nooit willen nemen. En eigenlijk uh, is ze daar pas echt mee gaan dreigen... Uh, halverwege vorig jaar en het eind van vorig jaar... toen alles al in de publiciteit lag. Ja, maar zou je nog kunnen zeggen dat de provincie... eigenlijk de hele tijd ja, de zaak niet serieus neemt... en dat dat misschien ook wel weer blijkt... uit de reactie die ze nu hebben? Nou ja, De reactie is inderdaad fors, want uh, in een uh, gesprek... met mij zei Calapijs, uh, de commissaris van de Koningin nog... het is een slecht rapport... en zij is verantwoordelijk voor die handhaving. Ze erkent wel de problemen met de communicatie... dat de bevolking slecht is geïnformeerd. Uh, uh, uh, andere partijen en uh, uh, gedeputeerde staten... slecht zijn geïnformeerd, maar... Op de kern, ja, dat werpt ze eigenlijk uh, uh, van zich af. Ze is het gewoon niet eens met de conclusie van. Dus, ja, gaat, dus gaat er niks veranderen? Nou, dan uh, is het ook weer wachten wat uh, Provinciale Staten doet met het rapport. Want die hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek. Want die wilden nou wel eens weten hoe het zat. Uh, we zitten vlak voor de verkiezingen. Dus ik neem aan dat hier toch nog wel wat politieke consequenties uh, uit uh, te trekken zijn. In ieder geval daar in Zeeland. Um, en uh, dat het afwachten is wat uh, een, een, een nieuwe Provinciale Staten gaan doen met deze bevindingen. Ja, want we hebben het nu over Zeeland. Maar is dit een problematiek die elders in het, uh, in het land ook speelt? Ja, want dat maakt maak je wel op uit het rapport van Mans. Dat hij uh, constateert dat. Dat er onvoldoende deskundigheid is, maar dat zegt hij dat is niet een probleem van Zeeland alleen. Dat is, zoals we het georganiseerd hebben in Nederland, is eigenlijk niet goed. Dat heeft hij al eens keer eerder geconstateerd toen hij uh, ook uh, voorzitter was van de commissie mans ja, in en, Enschede. Uh, uh, en in Enschede inderdaad en uh, bij de ramp in Enschede en hij uh, uh, Houdt nu eigenlijk ook een pleidooi van laten we dat op een andere manier gaan organiseren. Laten we dat weghalen bij de gemeentes en de provincies. En dus ook bij de gemeente Moerdijk. Want het interessante is dat hij sinds kort dus ook burgemeester is van Moerdijk. Hè, waar de ja. chemiepakramp is geweest. En daar zegt hij eigenlijk Moerdijk moet niet meer toezicht houden op dit soort bedrijven. Dat moet iemand anders gaan doen. Dankjewel Gertjan. jan Gert-Jan Dennekamp was dat. Op een dag die vooral in het teken staat... van alle gebeurtenissen die in Libië plaatsvinden. Tijd om eventjes de balans op te maken. Althans voor dit moment met Leo Quarter die hier al de, de hele middag uh, naast ons zit in, uh, in de studio. Want uh, Leo, we hebben een toespraak gezien uh, ja, van Gaddafi... Ja. met een aantal opmerkelijke zaken. Overigens, hij heeft het nooit over huurlingen. Hij heeft het tegenwoordig weer over alle stammen in zijn, uh, in zijn stammen. land. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja, hij heeft dus uh, aangekondigd dat hij alle, alle stammen... zou, uh, zou voorzien van uh, wapens. Dat is een beetje... Een een loos, een loos bericht eigenlijk, want uh, de meeste van de stammen... hebben zich inmiddels van hem afge afgekeerd. Dus het zou zich alleen maar tegen hem keren... Um, verder heeft hij het vooral over de trots. Hij heeft het voornamelijk ook over dood gaan. Dat heeft hij voortdurend ge, gemeld in zijn, in zijn speech. van: We moeten sterven in eer. We moeten sterven in, in, in waardig, waardigheid. Uh, het is bijna iemand die aan het afscheid nemen is. I, dat, dat wel, ja. Of uh, als, je, als je niet in, in eer kunt leven, dan, dan is het maar beter om niet te uh, leven. Er uh, is erg veel referentie naar de dood. En dat is toch vaak een. Uh, een teken van, ja goed, een, nader, een naderend einde. De, de, de betogers die die had weten te verzamelen op het Groene Plein in Tripoli... Was, waren ook niet echt veel, niet echt talrijk, waren niet echt enthousiast. En als je het geluid vergelijkt met wat we horen uit Benghazi, was het echt uh, miniem? Miniem, nee, precies ja. Dus, uh, ja, ja dus dat, uh, hoe gaat deze dag de geschiedenisboeken in als de dag op weg naar het einde? Ja, dat, dat zeker. Maar het is een van, van dagen die nog gaan komen. Ik denk niet dat het binnen 24 uur afgelopen is. Ik denk dat het uh, misschien nog een aantal dagen kan duren. Maar het lijkt me zeker dat, dat Gaddafi uh, ja, binnen een aantal dagen echt opstapt. Weg is, uh, dood is. Uh, wat dan ook het einde van Gaddafi. Dan spreken wij ook alvast en zeker nog een keer. Dankjewel voor deze middag, Leo Quarter voor al het deskundige commentaar. Goed, dat was het Radio 1-journaal van vrijdag 25 februari. Blijf aan het toestel, want zo direct is Jana Kooijmans met de avondspits van WNL. En Jana, waar gaan jullie het over hebben? Dank je wel. Goedenavond. Straks aandacht voor China. In een week waar Libië het nieuws domineert. We bespreken de verschillen en overeenkomsten tussen beide landen. En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 In Kenia is een 36-jarige Nederlandse zendeling bij een roofoverval doodgeschoten. Zijn vrouw is zwaar mishandeld. Hun kinderen waren getuigen van het geweld. Ze zijn ongedeerd gebleven en worden opgevangen door een ander Nederlands echtpaar. Het zendelingenpaar leidde in Kenia in een stadje bij Nairobi een weeshuis. Van minister Schultz van Hagen mag de strippenkaart in Zuid-Holland verdwijnen. Ze heeft nog eens onderzoek laten doen, maar de risico's van misbruik van de OV-chipkaart blijven beperkt. De strippenkaart zou eigenlijk begin deze maand in Zuid-Holland worden afgeschaft... maar dat werd uitgesteld naar nieuwe berichten dat de OV-chipkaart makkelijk te kraken, te kraken is. En in een grote drukzaak hebben medewerkers van het KLM-cateringbedrijf celstraffen tot acht jaar gekregen. In catering-trollies werden maandenlang grote hoeveelheden cocaïne gesmokkeld... op vluchten tussen Colombia, de Antilliaanse eilanden, Suriname en Schiphol. Justitie nam ruim 33 kilo cocaïne in beslag. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. In het noorden van het land zit plaatselijk dichte mist. Voor de rest is het een uh, grijze bedoeling. En ik denk dat daar voorlopig niet veel in verandert. Vanavond zou in het west van het land al wat lichte regen kunnen vallen. Uh, ik denk dat vannacht de westelijke helft van het land iets meer regen gaat krijgen... Voor de rest blijft het droog en grijs en het, is, uh, het wordt niet kouder dan een graad of zeven. Morgenochtend de westelijke helft nog steeds regen. Morgenmiddag overal een periode met regen. Daar waar, daarbij waait een matige zuidelijke wind en het wordt 8 tot 10 graden. Zondag draait de wind naar het noorden. Er komt al wat koudere lucht uh, het land binnen. Het wordt niet warmer, meer dan een graad of 6, 7. Aanvankelijk regent het nog wat. Ik denk in de loop van zondag wordt het droog. En volgende week ziet er heel aardig uit. Er zijn periode met zon, maar met een oostenwind wordt koude lucht aangevoerd. En s'nachts kan het weer licht vriezen. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. De spits stelt niet veel meer voor. Nog een paar korte dagelijkse files in de regio Utrecht. Die zijn snel aan het oplossen. Eh, nog een opvallende file door een spoedreparatie op de A59... Waalwijk richting Den Bosch. Er staat tussen Heusten en Den Bosch Centrum op 9 kilometer. Inmiddels zijn wel allerlei zoeken weer open. En een vrachtwagen met pech zorgt voor extra vertraging op de A67. Eindhoven richting Venlo. Daar staat tussen Afrit Zomeren en Asten 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Jeanne Kooijmans. Eenvoudige overstappen van bank kan eenvoudig niet. En homo's over seksscène in goede tijden, slechte tijden. Soms zou ik ook van heel langzaam van uitstellen. Dat heb ik ook wel gemerkt. Goed, dat straks dus. Goedavond, wij zijn er live uit vanaf de WNL-redactie in Amsterdam. De regering van China wordt nerveus van de onrusten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, want wat als die overslaan naar Azië? De afgelopen week werd er al veel over gespeculeerd. The protests in Egypt seen from China, anti-Chinese demonstrations. China today told the U.S. it shouldn't interfere in Egypt's domestic affairs. China's state media is only providing restricted coverage of the protests in Egypt. Ik was specifiek naar landen zoals China. De prijzen van de prijzen zijn begonnen op de mensen die het meest kunnen veranderen. Het is een verantwoordelijkheid tegen het regime. Ook als Haiti een beetje bij de mensen die het meest kunnen veranderen. Ja, afgelopen week hoorden we in avondspits al dat ondernemers in Nederland. zich niet al te veel zorgen maken over de import en export uit bijvoorbeeld Libië. Maar hoe groot zal de onrust zijn als inderdaad China aan de beurt is? Henk schulte northolt is al meer dan 30 jaar actief betrokken bij, uh, bij China als zakenman bij ABN Amro. U heeft daar ook heel lang gewoond. Goedenavond. Uh, vooral heeft het ook te maken met liefde voor het land. Um, zijn de politieke leiders daar al onrustig? Um, ja, zoals we kunnen zeggen, althans. Uh... Een week geleden werd er een op hoogst niveau een vergadering gehouden uh -huh. om over te praten over de zogenaamde Yasmine-revolutie. Dat was op internet aangekondigd. Yeah. Demonstraties van ja, ontevredenen, dissidenten, uh -huh. overigens vanuit, niet in China zelf, maar vanuit Amerika gelanceerd. En daar wordt toch erg. Uh, ja, gespannen zou je kunnen zeggen, op gereageerd. In, ja. in die zin dat men denkt van... Uh, we moeten ieder geval ten alle prijs... Uh, voor iedere prijs voorkomen dat hetzelfde... ons uh, in China overkomt als daar in het Midden-Oosten... en Noord-Afrika. Want mensen gaan dus al de straten op... en kleine demonstraties worden de kop ingedrukt... begrijp ik. Ja, maar dat is al... Dat is al heel lang het beleid, zou je kunnen zeggen. Ik, sinds 1989 had je natuurlijk... de grote opstand, een plein van de hemelse ja. vrede. Dat begon ook met een hele kleine... onschuldige demonstratie, zou je wilt. Mm -hmm. En escaleerde in, binnen de... kortste keren. Ja, tot, het was er ineens, hè massademonstraties, ja, ja. precies. En dat, was, en dat heeft men een les van geleerd. Hoe klein een de demonstratie ook is, hoe onbetekend het ook lijkt. Het doel waarvoor men demonstreert. Men wil toch heel snel daarbij zijn om escalatie te voorkomen. Ja, want hoe groot schat u nou in, is de kans dat dit in China ook gebeurt? Wat er nu in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan de hand is? Nou, het is natuurlijk een heel ander dus andere context. Een andere setting, een andere cultuur in China dan in, uh, dan in Afrika, in Noord-Afrika. Uh, het is, men, China heeft een hele sterke economische groei ja. om maar wat te noemen men is daarop heel, heel erg trots uh, ook is er niet één persoon... op wie men alle onvrede kan richten... Mm. zoals je wilt in China. Zoals je natuurlijk met, nu met Gaddafi heel duidelijk hebt... heb je dat in China niet. Het is meer het systeem van de communistische partij... die in de haarvatten van de samenleving is vertakt. En die ja, in bepaalde opzichten een hele goede job heeft geleverd... De laatste, ja. vooral de laatste twintig jaar op economisch gebied. Anderzijds is er misschien wat wel overeenkomt... is het gevoel is de onvrede over de corruptie. Mm -hmm. uh, er zijn ook economische grieven. De inflatie van de voedselprijzen met name... is in China ook een probleem. Yeah. Er zijn ook... Overeenkomsten verschil tussen arm en rijk, soldo, denk ik ook. Wat zegt u? Groot verschil tussen arm en rijk. Ja, ja, ja, waarbij ik wel moet zeggen dat in China een enorme middenklasse is ontstaan. Van 300 miljoen mensen die het 20 jaar geleden nog niet bestond. Dus die mensen hebben ook belang bij de continuering van de status quo. Maar goed, met 300 miljoen mensen in China heb je ook niet eens de helft te pakken. Want het is 1,2, 3 miljard. Ja. Niemand weet precies mensen daar. Ja, ja, dus het een hele grote groep die daar niet van, uh, van mee profiteren. Ja. Stel dat daar een opstand uitbreekt. Hoe, hoe snel zullen wij dat merken hier in Nederland? Nou, dat merken we toch wel redelijk snel. In die zin uh, uh, met alle media die je hebt. Journalisten die daar rondlopen. Ja, of ze zouden ze allemaal het land uit moeten zetten... Maar dat gaat natuurlijk razendsnel deze dagen. Dat was trouwens op 4 juni 1989 en de maanden daarvoor ging ook al het geval. En dat was nog een ja. tijdperk zonder mobiele telefoons en ja. internet. Ja. En wat zullen we daar direct van merken, denkt u? Hier, ja. uh, nou los van het feit dat het uh, enorme coverage gaat krijgen op, op alle media, neem ik aan. Uh, is het ja, op economisch, economische China natuurlijk veel belangrijker dan welk land, uh, ja. laat staan Libië, maar uh, welk Afrikaans land ook. Ja. Het is ongeveer de, tweede, het is de ene grootste economie ter wereld, de grootste exporteur. Uh, bijna alle grotere bedrijven, waaronder zeker ook de Nederlandse, hebben daar uh, grote investeringen, ja, maken daar van alles. Bedoel, zullen we veel lege winkels aantreffen dan? Wat zegt u? Hier? Veel lege winkels? Nou, uitgeven. nee, dat denk ik niet. Maar, uh, ja, maar ja, ik weet het niet helemaal zeker. Misschien tijdelijk is er wel een probleem. Ja, ja. Want uh, heel veel wordt daar gemaakt. Precies. The workshop of the world wordt het wel genoemd. Dus dat is zeker een, een veel grotere impact. Invloed zal het hebben als het daar uh, uit de hand loopt. En daar de economie het verstoort dan in, uh, in Noord-Afrika. Ja. Wij wachten af. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het schrijven van een sollicitatiebrief. We doen er niet al te veel moeite voor. Dat zo meteen bij WNL op Radio 1. Maar eerst financieel nieuws. De AEX sloot uh, 0,8 hoger op bijna 367 punten. Michel van der Steen van van Landschot Bankiers, goedenavond. Goedenavond. Als we even terugkijken op een weekje ja, olierijk uh, Libië... waar veel onrust was, naderende einde van Gaddafi. Hoe kijk je dan terug op deze beursdag? Nou, vandaag was in ieder geval een dag van herstel... Mm -hmm. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat Saudi-Arabië heeft aangegeven dat ze een eventueel tekort aan olie kunnen opvangen door de productie uit te breiden. Uh, we zagen dus die olieprijs ook uh, of ja, vanaf top eigenlijk van 118 dollar op donderdag terugvallen tot 111 dollar vandaag. Uh, dat heeft zeker geholpen en daarnaast hebben we toch ook wel redelijk goede economische cijfers gehad de laatste week. Ja, Saudi-Arabië uh, er... heeft de olieproductie opgeschroefd, maar daar kan natuurlijk ook iets gebeuren. Sorry? Saudi-Arabië heeft de olieproductie opgeschroefd, maar ook daar kan natuurlijk iets gebeuren. Nee, dat is zeker uh, het geval. We zien ook dat Saudi-Arabië afgelopen week uh, aangekondigd heeft zo'n 36 miljard aan publieke investeringen te doen. Ook een uh, herschikking uh, door te voeren in de regering. Uh -huh. Dat zijn toch maatregelen die erop gericht zijn om de rust onder de bevolking uh, te bewaren. En uh, ja, dat is een recept wat wel redelijk beproefd is. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we bang moeten zijn dat het in Saudi-Arabië nu ook meteen fout gaat. Nee. Maar het is natuurlijk wel een land waar, uh, ja, waar ook uh, grote verschillen zijn tussen rijk en arm. Precies. En, uh, en dat wat gedomineerd wordt door een koninklijke familie die uh, ja, allemaal groeit en groeit en uh, iedereen wil een paleis hebben. Dus. Ja. Een uh, hogere olieprijs, erg vervelend denk ik voor de transportsector in Nederland. Die kwam net weer een beetje op gang. Ja, dat is inderdaad een sector die natuurlijk hard geraakt wordt door die hogere olieprijzen. En dan moeten we even afwachten of, het, uh, ja, of die olieprijzen ook zo hoog zullen blijven de komende tijd. Uh, die, die kans is overigens wel groot. Maar uh, in principe kan dit ook een tijdelijk verhaal zijn. En dan, uh, ja, dan ziet het plaatje er een stuk beter uit. Michel van der Stevan van Landschot, Bankiers, een goed weekend. WNL is ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. Straks homo's in de gaybar over de uitzending van goede tijden, slechte tijden. Maar eerst solliciteren. De meeste Nederlanders nemen slechts een half uurtje de tijd om een sollicitatiebrief te schrijven. Dat blijkt het onderzoek van JobTrack. Marco de Weert is van die website. Het zou natuurlijk kunnen dat als mensen uh, actief aan het solliciteren zijn... Uh, en er uh, regelmatig brieven uitgaan, dat er uh, ja, een soort van, uh, van, van standaard gaat ontstaan... en dat men af en toe wat dingen aanpast. En die brief dan gebruikt. Wij adviseren dat zeker niet om te doen. Want uh, uiteindelijk is het natuurlijk veel beter om een, uh, een, een, ja, een brief zo persoonlijk mogelijk te maken. En eigenlijk op iedere sollicitatie ook een, uh, ja, gewoon een, een, een andere en een nieuwe brief te schrijven. In een half uur is, is het bijna niet mogelijk om... Uh, een goede brief te schrijven. Ja, en dat het dan ook slechtere brieven oplevert... ziet ook Sander Schellinger. Hij is sollicitatietrainer. Nou, een uh, van de voorbeelden die heel vaak voorkomt is uh, curriculum vitae. Dat schrijf je V-I-T-A-E. En op een of andere manier schrijven een heleboel mensen dat met vitae. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de spellingscontrole van Word. Maar ja, dat is dus fout. En dan heb je een hele lekkere binnenkomer. Ja, heel veel taalfouten. Gewoon uh, dat uh, een T ontbreekt of juist wel is uh, toegevoegd. Verder zie je een heleboel slordigheden in het algemeen. Bijvoorbeeld hier heb ik een brief waar staat uh, J.L. En dan bedoelen ze jongsleden, maar de afkorting is J.L. Punt, of, uh, nou, er komen een heleboel clichés uh, naar voren. Bijvoorbeeld uh, wat in sollicitatiebrief heel veel voorkomt. Dus het woord uitdaging, ik zoek een uitdaging. Ja, iedereen zoekt wel een uitdaging. Of ik werk graag met mensen, Nou probeer ze een beroep te vinden... waar je niet met mensen ja. werkt. Ja. Dus ja, er zijn heel veel clichés... Die, die vaak voorkomen en die niet zoveel zeggen. Ja, en uit onderzoek blijkt ook... dat slechts een kwart van de ondervraagden... een foto toevoegt bij de sollicitatie. Er is, uh, hè, zoals er eigenlijk voor het cv... wel bepaalde standaarden zijn... Uh, geldt dat nog niet voor een foto. Wij hebben die kwestie uh, voorgelegd aan een loopbaandeskundige. Ja, het blijkt toch wel dat uh, veel PNO'ers wel uh, waarde hechten aan uh, brieven waar wel een foto bij zit. Dus wel een pasfoto van de persoon in kwestie. Uh, dus het is, het is zeker nog niet zo dat het de standaard is, uh, maar uit het onderzoek is gebleken dat uh, ja, zeg maar zo'n 75% dat niet doet. Uh, en dat is toch wel erg hoog. Wij adviseren om het wel te doen. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar oh, oh, wat een ophef... over een seksscène tussen twee mannen in goede tijden, slechte tijden. Even een kort fragment. Weet het zeker? Ja. Ja, en uh, WNL Zwiega Hemmer, die ging me al te graag langs bij homobar Prik in Amsterdam. Ja, de barman zei me al, u bent net op tijd, want het wordt nu echt uh, gezellig druk. En ik heb even een tafeltje opgezocht met uh, volgens mij drie... Hele gezellige mannen. Wat brengt u zo hier op dit tijdstip? Ja, ach, mijn man, ik en dan twee vrienden, die uh, spreken gewoon regelmatig hier af. En dan nou dacht ik vandaag, ik zoek een uh, homo kroeg op. Want Talk of the Day, om het zo eens te noemen, is natuurlijk de vrijscène. De primeur die we in Nederland mochten beleven. Tussen twee mannen in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Meneer, hoe blij bent u met deze primeur? Ik heb het niet gezien en het zal me eigenlijk een zorg zijn. Ja, sorry, ik snap de ophef niet helemaal. Die wordt voornamelijk ook door de media aangezwengeld. De Twee jongens hebben elkaar gezoend. Heb het nou, het geleden... zijn de sociale media, mensen die elkaar opzoeken via het internet... die er met elkaar over praten. 50% zegt walgelijk. Ja, die 50% zou misschien eens uh, naar Amsterdam moeten komen... om naar de gay pride te kijken bijvoorbeeld... en eens met homo's te praten. Want dan zien ze u ook. Misschien. Ik weet niet of ik er dit jaar bij ben. Um, vermoed van wel. Sorry, my Dutch is not good. Oh, and your Dutch? Nou, redelijk, maar ik kijk ook niet, dus. You never watch goede tijden slechte tijden. Jaren geleden, maar nu niet. And you liked it? Ja, yeah, knappe jongens. But... How is it to be gay in Amsterdam? I mean, what about the tolerance towards gay people? I've not had any problems. I live in Amsterdam West and it's a very multicultural. Uh, area with many, many Muslims and everybody everybody gets on together. And what about your situation? Never had any problems. You don't have to be too too flamboyant, too blatant. I think if you are just yourself that's it. You know, just express yourself in a modest way. Yeah, just be yourself, but you don't have to be over the top en too, too flamboyant. En you know. ja, De barkeeper, u was net degene die tegen me zei: Nou, moet je straks eens opletten. Het wordt ontzettend uh, druk hier. Heel gezellig. Nou, dat is het ook. U hebt gelijk gehad. En ik zei u al: Ja, ik wil het graag ook hebben over GTST. En toen begon u te lachen. Waarom? Omdat je het echt zo bracht: van er is groot nieuws. Uh, ja, een primeur. Uh, GTST, maar. Uh, ja. Twee zoenende mannen of twee mannen? die nee, mannen? Twee ja, vrijende ja, mannen nog wel, oké. Okay. Het werd niet heel expliciet hoor. Nee, oké. Okay. Ja, nou mooi dat het uh, eindelijk in is, zou ik zeggen, toch? Lang... Heb je er lang op gewacht? Ik heb er niet op gewacht, maar ik zou zeggen dat het um, de maalzaak van de wereld zou moeten zijn... dat dat als het in een serie, als de heteroseks in voorkomt... of vrijende heterostellen, dat net zo goed ook homo homostellen in moeten kunnen zitten. En wat zegt het dan over Nederland over dit land, dat de, de normaalste zaak van de wereld, zoals u het omschrijft... dat er toch door 50% op gereageerd wordt met... willen we niet zien? Ja, nou ja, dat bewijst eigenlijk dat... we onszelf als Nederland allemaal heel tolerant noemen... maar dat zou het eigenlijk dus niet zijn. Dat in Nederland... dat, dat heb ik al vaker discussies over. dus is eigenlijk meer een soort van gevoel van... zolang ik het mij niet zie en iedereen doet zijn eigen ding... dan kan het me niet schelen. Hè? Tolerantie is synoniem aan onverschilligheid. Ja, precies. Ja, dat is wel absoluut mijn mening. Kan zo'n televisiefragment, dat vrije stel, kan het een stimulans zijn inderdaad om het toch weer wat toleranter te krijgen. Ik denk dat het heel goed is dat het inderdaad weer een discussie op gang brengt. Moet u ergens ook niet soms moe van die, dat voortdurend maar moeten discussiëren? Ja, ja eigenlijk wel. Andere kant, ja het hoort erbij en als ik, als ik daar zelf een bijdrage in kan leveren dan zal ik dat altijd blijven doen. Wat want... is uw voornaamste bijdrage geweest tot nu toe? Uh, dit café beginnen, denk ik. Heeft het opgeleverd, behalve inderdaad wat biertjes geen kan leuke mensen? Um, ik denk dat, dat wat, wat, wat hier heel erg gelukt is, is dat dit een, een café is die niet in een, in een gay ghetto of een gay straat zit, maar op zichzelf staat. Waardoor het heel erg laagdrempelig is en iedereen hier binnen kan lopen, dus je een homo, hetero of wat dan ook bent. Je laat meen... zelfs verslaggevers van Radio 1 toe. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is, dat is niet onverschillig? dat is tolerant. Dat, dat hoop ik wel, dat denk ik wel, ja. De vrijdagmiddagborrel van Wiega Hemmer. nou Veel plezier daar. BNL onthulde gisteravond al dat de helft van de Nederlandse banken... het makkelijker wil maken voor consumenten... om over te stappen van de ene naar de andere bank. Met behoud van bankrekeningnummer. Dat overstappen is nu niet eenvoudig. Zo zei Esther in onze uitzending van Avondspits. Dan moet je wel uh, allerlei formulieren invullen. Nou, en vervolgens uh, moest ik ook nog wel uh, mijn creditcard overzetten... want die was aan mijn bankrekening gekoppeld. Ik moest ook wel bij instanties uh, mijn rekeningnummer doorgeven... Uh, mijn nieuwe rekening...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 Daar zouden we met alle banken gezamenlijk voor moeten kiezen. Dus dat is op dit moment gewoon niet mogelijk. Maar ik denk wel dat het bij de banken is nu om het initiatief te nemen dat eenvoudig te gaan maken. Is daar een rol weggelegd voor de overheid? Hier bij mij in Amsterdam op de WNL-redactie Wouter Koolmees. Is Tweede Kamerlid van D66. U uh, gaat een voorstel indienen. Vertel. Ja, klopt. We hebben 7 maart een overleg met de minister van Financiën. Uh -huh. Over het rapport van de commissie De Wit over de kredietcrisis. En daar wil ik een voorstel indienen om inderdaad de nummerportabiliteit, zoals het dan heet, ja. het makkelijker overstappen van bank naar bank. Met behoud van het nummer dus? Met behoud van het nummer mogelijk te maken. Ja, waarom is het zo belangrijk voor u? Ik vind het belangrijk omdat we consumenten meer... Tegenmacht uh, willen geven. Uh, nu is het zo dat inderdaad, bijvoorbeeld, u net liet horen, het heel lastig is om van bank naar bank over te stappen. En als je het, je nummer mee kan nemen, mm -hmm. is het uh, heel goed om aan te geven richting de bank: Ik ben het niet eens met uw bonusbeleid, of met uw rentebeleid, of met de kosten die u in rekening brengt, en daarom ga ik naar een andere bank toe. Nu is dat zo lastig dat de consument de banken niet echt scherp kan houden. En dat wil ik veranderen. Ook aan de telefoon Gijs Boudewijn van de Vereniging van Banken. Goedenavond. Goedenavond. U spreekt namens de banken in, in Nederland. En ik heb begrepen, u bent ook voorstander. Geweldig. Ja, op ja. termijn zijn ook de banken, u heeft het net al gehoord, ook de zijn Bank voorstander van het mee kunnen nemen van je rekeningnummer. Ja. Alleen, daar zitten wel de nodige haken en ogen aan. En die maken het gewoon onmogelijk om dat op korte termijn en alleen in Nederland te doen. Ja, leg dat eens uit, want uh, het is er inderdaad nog niet. Nee, het is er inderdaad nog niet. Uh, die discussie hebben we ook in uh, het begin van dit millennium gevoerd met, uh, met de ministeries. Het moet makkelijker uh -huh. te, te gemaakt worden om uh, uh, te switchen van bank. Er is uiteindelijk de overstapservice zoals we die nu kennen uh, uitgerold in plaats van het toen al heel kostbare uh, nummerportabiliteit. Uh, er maken ongeveer 100.000 mensen per jaar gebruik van die overstapservice. En natuurlijk zijn er teleurgestelde klanten zoals die mevrouw die net in de uitzending was. Uh, maar ook bij het behoud van je rekeningnummer zul je nog steeds nieuwe passen moeten aanvragen. Ook dat lost niet alles op los van technische complicaties hmm. en de eenwording van de Europese betaalmarkt. Ja, het, het klinkt eenvoudig, maar het is dus bij lange na niet. Het is bij lange na niet eenvoudig, nee, helaas niet. Nee. Hoe zit dat met, met, met die nieuwe pasnummers, of legt u dat eens uit? Nou, de, de meeste mensen hebben of een zeven- of een negencijferig rekeningnummer... Ja? voor het binnenlands gebruik, om de interne betaalmarkt in Europa uh, uh, te verwezenlijken... en daar is een verordening voor in de maak een Europese verordening, moet je het internationale bankrekeningnummer gaan gebruiken. En er zit een landcode en een bankcode voor. Dus het rekeningnummer wordt nog meer dan nu echt vastgeklonken aan je bank. En je kunt ja. hem dus gewoon domweg niet meenemen. Ja, we hebben het over Europa, meneer Koolmees, die hier zijn schouders ophaalt... en echt zijn wenkbrauwen optrekt van ach, het zal wel. Nou, ik denk altijd als je gewoon een bankrekeningnummer hebt... Uh, uh, en je wilt het gewoon meenemen naar je nieuwe bank, dan kun je dat makkelijk meenemen. Dan plak je daarvoor het landencode... En de bankcode aan en dan heb je gewoon een, een nieuw internationaal nummer. Dus... Kan dat? Was het maar zo makkelijk? Nee, dat kan dus niet. Maar dat voert waarschijnlijk technisch wel te ver uh, in, in deze uitzending. Als dat gekund had, dan was het hmm. er natuurlijk al geweest. Nou, In 2003 heeft de heer Hoogervorst, toenmalig minister van Financiën... Ja? ook al aangekondigd dat dit uh, moest gebeuren... Toen, is het, toen zei hij van nou in 2011, binnen acht jaar moet dit geregeld zijn. En nu zijn we ondertussen in 2011. Zo hard heeft hij het niet gezegd. Dat was een inschatting van hem. Ondertussen heeft de voormalige minister van Financiën het in 2008 op de Brusselse agenda gezet. Mm. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat alle Europese landen een overstapservice waar wij, waarmee wij in Nederland voorloper in Europa zijn, op dit moment zo'n overstapservice moeten implementeren om de situatie te overbruggen naar een nieuwe rekeningnummersystematiek systematiek in Europa, waarmee je dan uiteindelijk op die nummerportabiliteit ja. uitkomt. Het is eigenlijk een uh, Europese kwestie, als ik het goed begrijp. Dus meneer Koolmees, u moet het overdragen aan uw Europese collega Sofie in het veld. Dat uh, gaan we zeker ook doen. Maar ik denk dat het ook van belang is dat we in Nederland gewoon de stappen vooruit zetten. En we praten hier nu al zo lang over... En uh, ik vind dat het nu uh, sneller geregeld moet worden. En natuurlijk begrijp ik de technische complicaties. Natuurlijk begrijp ik ook dat we het liefst in Europees Europese verband willen regelen. Alleen het lijkt mij technisch, zeker met de stand van zaken nu, de ICT-mogelijkheden... lijkt het mij geen probleem om het Nederland ook te gaan regelen. Dan ja. kunnen we toch voor de troepen uitlopen en zelf initiatief nemen. Ja, reageert u daar eens op, meneer Boudewij? De... Nou, kijk, er gaat er ook nog voor iets komen als een Europees uh, level playing field. En natuurlijk moet de klant uh, ook daarin centraal staan... Maar je kunt bepaalde dingen alleen maar in een Europees perspectief regelen. Dat is nou eenmaal niet anders. Wij zijn een klein landje, we zijn onderdeel van de Europese betaalmarkt. En eh, we zouden misschien met z'n allen best willen dat het sneller maar Het gaat gewoon niet sneller. Nee, dus als banken in Duitsland, Frankrijk, Italië enzovoort meewerken... Dan zal, het, dan zal er een versnelling kunnen optreden? Dat is precies het debat wat nu in Brussel loopt. De Nederlandse overheid heeft dat al een aantal jaren geleden al op de Brusselse agenda gezet. Daar wordt aan gewerkt. En dat bepaalt het ritme waarin we het ook in Nederland zullen gaan krijgen. Wat vindt u van de bemoeienis vanuit Den Haag? Wij vinden dat buitengewoon simpel. U vindt het we van vindt... wel, meneer Koolmees? Nee, dus... ja, we zijn medewetgevers ja. geloof ik, okay. als, als parlement. parlement. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, waar het om gaat, en daar zijn we het over eens, ook met de heel Koolmees... dat het uiteindelijk zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. En dat je dus uiteindelijk ook het rekeningnummer mee moet kunnen nemen. Want dat maakt het uiteindelijk nog iets makkelijker. Het lost niet alles op, maar er is altijd een prijs die je moet betalen. En uh, wij denken niet dat het zinvol is om te proberen... dat gegeven de Europese ontwikkelingen nu en hier in Nederland te doen. Nee. Dus hoe nu verder, meneer Koolmees? Gaat ja. u dat voorstel toch indienen? Ja, ik ga toch 7 maart ga ik toch het voorstel indienen... bij de minister van Financiën, bij Jan Kees de Jager... En in de hoop dat we toch uh, iets meer vaart in uh, gaan zetten in Nederland... om, uh, om dit mogelijk te maken. Ja. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld de integratie... van de, de Postbank en de ING-bank gehad. Hè. De Postbank had inderdaad zeven cijfers en de ING negen cijfers. Dat is ook goed gegaan uh, met het uh, samenbrengen onder één bank. Dus ik denk dat met de technische mogelijkheden van nu... dat het in Nederland toch wel sneller zou kunnen. Ja. En ik vind het echt belangrijk, omdat je daarmee echt meer macht geeft... aan de consument. En mm. juist met de kredietcrisis in ons achterhoofd van de afgelopen jaren... waar er veel mis is gegaan, ja. denk ik dat het belangrijk is... dat, ze, dat consumenten een helder signaal kunnen geven van, nou ja, ja. daar ben ik het niet mee eens... en daarom ga ik naar een andere bank. Mooi streven, maar goed, uh, uh, meneer Boudewijn die zei het ook al... en een jaar geleden is er ook weer gesproken met economische zaken... en die hebben bijvoorbeeld onderzocht hè, of het nummer meegenomen kan worden. Het is gewoon niet haalbaar. Dus ik denk, dan kun je een leuk voorstel indienen, maar als het niet kan, dan kan het niet. Maar het argument dat net werd gegeven over... Ja, je hebt een internationale code, je hebt een bankencode... en dan heb je je, uh, je banknummer. Uh, nou, we hebben ook een zoiets als een sofi nummer Dat neem je wel je hele leven mee. En uh, Je hebt een, een landencode voor je telefoon. 0031 is Nederland. En daarachter komt dan je eigen telefoonnummer. Ik zie niet in waarom het technisch zo moeilijk zou moeten zijn... om, om het landencode en het bankcode te koppelen aan een vast nummer... wat je gewoon heel je leven mee kan nemen. Kunt u daar nog kort op reageren, meneer Boudewijn? Ja, dat, dat is dus precies dat lange termijn perspectief wat de heer nu schetst, maar waar je wel de rest van Europa in mee zult moeten krijgen. Je kunt nu ook je mobiele nummer niet meenemen over de landsgrens, je kunt je vaste telefoonnummer niet meenemen over de landsgrens, je kunt je postcode niet meenemen over de landsgrens. We zitten inmiddels in Europa. En dus oké, ik ben het met u eens, het is, het is meer een zaak voor het Europees Parlement. Uh, uh -huh. ja, we zitten in één Europese betaalmarkt. Ja, wordt vervolgd zullen wij zeggen. U wilt nog iets uh, toevoegen uh, mevrouw uh, Mees? Ik denk we, Ik denk een jaar of acht geleden heeft de Opta, de, de, de telecom Waakond, heeft ook in Nederland geregeld dat we je je telefoonnummer mee kan nemen. Uh -huh. ja. Inderdaad, internationaal kan dat nog niet. Dat is ook een, misschien een toekomstperspectief. Nee. Maar die vergelijking ja. gaat bank. Als ik zo vrij mag zijn, het bankrekeningnummer daar hangen allerlei producten en diensten aan. Die mevrouw gaf het straks zelf ook al. Ze moest toch een nieuw pasje ja. aanvragen. Dat moet ook als je het nummer meenemen, toch een nieuw pasje? Je kunt als stomweg je rabopasje niet gebruiken als je klant van de IRG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 Uh, als je je nummer mee kan nemen, scheelt dat zoveel. Want je hoeft niet meer iedereen alle instanties... waar je waar Nee, je dat is duidelijk. Is. Maar het kan gewoon nog niet. Ja. goed. Meneer Boudewijn en uh, meneer Koolmees, uh, hartelijk dank. Ja, we krijgen net een uh, mailtje binnen van uh, meneer Van Dinter... die zegt, ik wil graag lid worden van Omroep Wakker Nederland. Hoe moet dat? Uh, nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. U stuurt gewoon een mailtje naar omroepwnl.nl. En uh, dan bent u lid en het kost maar 5,72 euro per jaar. En dan steunt u ons. Nou, doen dus. Straks op deze zender, Manjade, een culinair radioprogramma van deze zender. Met eh, daarin onder meer Johannes van Dam. Zondag is WNL ook weer op de radio, op Radio 2. Dan ontvang ik Emiel Roemer van de SP. Maandagochtend is WNL op Nederland 1 te zien, natuurlijk om 7 uur met Ochtendspits. En maandagavond om half 7 is Avondspits er weer op Radio 1, dan met Petra Grijze. Nou, wat WNL betreft, graag tot, tot dan. Tot die tijd op internet via avondspits.fm. Ik wens u een mooi weekend. De Stemming van Nederland.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 De succesvolle verfilming van de bestseller van Tatiana de Roné met Kristen Scott Thomas. Haar naam was Sarah. Nu te koop op DVD en Blu-ray. Geen koeien in de stal, maar vrij in de wei. Kies partij voor de dieren. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.